Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Nederland en Australië sterhalen halen van vlucht MH17 in 2014. Het kabinet heeft dat net besloten en het Rusland laten weten. Het besluit volgt op de conclusies van het Joint Investigation Team gisteren. Dat internationale onderzoeksteam concludeerde dat de boekraket... waarmee MH17 is neergehaald... afkomstig was van een installatie van een brigade van het Russische leger... Het kabinet vindt nu, net als Australië, dat Rusland officieel aansprakelijk moet worden gesteld. Nederland en Australië zullen in het juridische traject samen optrekken. Het gaat intern niet goed met de privacywaakhond autoriteit persoonsgegevens. De organisatie is vleugellam geworden en autoriteit ontbreekt er juist. Dat schrijft het financiële dagblad vandaag, op basis van diverse bronnen rond de autoriteit, advocaten en privacydeskundigen. Door bestuursruzies en een uittocht van ervaren mensen is de organisatie in slecht te doen, juist op het moment dat de nieuwe Europese privacyregels vandaag zijn ingegaan. Volgens de krant zou het deels komen door de autoritaire stijl van besturen van de voorzitter, Aleid Wolfsen. De autoriteit geeft toe dat er discussies zijn binnen het bestuur, maar dat dat vooral komt doordat de organisatie in korte tijd zo enorm gegroeid is. Op een mbo-school in Breda is een gewonde gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Via een bericht op Burgernet heeft de politie een signalement verspreid. Volgens de politie was de steekpartij op het terrein van het Radius College. Vermoedelijk is het slachtoffer een leerling van de school. Bij een ongeluk op de N250 in de buurt van Den Helder zijn drie mensen omgekomen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie meldt alleen dat er twee auto's bij betrokken zijn. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Het weer nog in het noorden, nog een enkele bui. Verder volop zon, later opnieuw kans op een bui. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ja, nou, deel 2 alweer. Ja, we kunnen er weer tegenaan. De boys are back in town. Ben jij afgelopen weekend, want dat was natuurlijk het pinkstelijke weekend... met die races hier op Zandvoort en ja. Max Verstappen die zich liet zien. Met wie? Uh, Max. Max. Max. Max. Max. Ja, dus de, de zoon ja, van. Ja, jij let helemaal Maxima natuurlijk. Dat is ja, de zoon van Maxima. Nee nee, Alexander. nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Hé, hey, maar ja. uh, luister, Willem, want... Ik serieus natuurlijk. Uh, ik heb het natuurlijk een tijdje geleden... Uh, had ik een programma... of ik had geen programma... Heinrich Rukert had een programma... en die ontving dan allemaal uh, sportmensen... maar ook uh, iemand van het circuit van Zandvoort. Ja. Uh, meneer Blekenmolen. Ja, ja. Je ken je wel, hè? Ja, ik ken Blekenmolen. Oh, nationale en, uh, Molendagen, hè? Ja. Nationale Molendagen. Dat ja, was vorige ja, week, trouwens. Het schijnt, het schijnt dat hij ook een heleboel uh, monumenten heeft aan Kinderdijk. Oké. Okay. <laughs> hey, nee, maar die man, ja. die man... dat was een verschrikkelijke aardige figuur, trouwens. En een hele... Want die nodigde ons hier van het hele team van uh, ZFM Sport uh, op de vrijdagochtend. nodig die uit op het circuit om daar uh, uh, op zijn uh, kosten zeg maar ja. te lunchen. En daarna uh, een drietal van uh, die auto's te bereiden. Jo. Dus wij mochten... Wij mochten Nee, het is echt gebeurd. Ja, nee, nee, dus wij mochten met helm op. Met helm op, altijd leuk. Had ja. ik ook wel meegewild. Waarom? Ja. Uh. Laat die jongens nog eventjes uitpraten, verdor. Nou, in ieder geval, wij mochten dus uh, op het circuit mochten dus. En, en, dan, en dan zit je alleen in zo'n auto, en dan moet je dus achter een coureur aanrijden. Ja. Dat is. En dan moet je dus exact uh, de, de, de instructies volgen die hij dus eigenlijk op de baan geeft. Dus hij geeft de snelheid aan. Hij uh, kiest de positie in de bochten die, die, die je moet innemen. En, en, uh, maar op een gegeven moment op de rechte end. Ja. Weet je wel, dat stuk tussen de, naar de, naar de Tarzan bocht toe. Ja. Ja, dan mag je echt uh, los gaan zeg maar. Nou, en, en dan heb ik het gaspedaal. Dan kwam ik voor het eerst in mijn leven. Ja over de 200 km Echt waar? <laughs> en, en, maar met, zo hard kan het duif helemaal niet. Nee, maar ik zal je echt zeggen... dit is echt een hele belevenis. Ja. En eigenlijk merk je niet zo in zo'n auto... Want die zijn natuurlijk helemaal geëquipeerd op dat soort omstandigheden. Ja. En, en de bochten ja, dan namen we wel flink gas terug. Want daar moet je wel erg geroutineerd zijn om zo'n bocht dan veilig te kunnen nemen met een hoge snelheid. Ja. Dus we, we, we moesten op keurige afstand van de van de, uh, uh, coureur, de beroepscoureur die voor ons reed ja. die instructies gaf, moesten wij dus uh, blijven. Of is dat nou ja. ook van de, de reden dat daarom een race waren op de flyers staat van de Boys of Back in Town? Dat is, heeft er wel iets mee te maken. Want ja, ja. Ik zag Harm ook op het circuit afgelopen, af, af, afgelopen weekend. Ja, ik ben ik had Ach, andere ik, bezigheden. Ik, ik, ik heb daar ja. zitten blauwbekken van te kou vanwege die zeevlam. Ja, dat kwam allemaal mist. De, kwam er, van de, af de zee, want het zeewater is nog te koud. Ja. En onder bepaalde omstandigheden krijg je dan van die damp op het strand ook. Zaten mensen zaten echt te, te, te blauwbekken. Maar op, op het circuit uh... was, was het ook koud. Ja, ja. Maar mijn aandeel, dat ik ook Max Verstappen heb ontmoet. Ja, vertel er eens over. Ja. Ja. Dat zal ik je zeggen. Het is natuurlijk echt een man van mijn hart. Hè? Want kijk, hij, hij gaat zo snel, lekker snel door het leven. Ja. En dat, mijn, mijn, op, mijn insteek is dat ook snel door het leven gaan. Leef je leven. Wees gewoon gezellig. En, en ga, ga, ga, ga ervoor. Weet je. Ja. Dat, dat, dat doet Max ook. Ik, heb, ik zal je vertellen, ik heb dat ooit iemand eerder horen zeggen. En die zei het eigenlijk een beetje op dezelfde manier als jij. De dominee Gremdaad. Kent u dat woord? Ja, nee, ja, die, ja, precies. En, um, ja, die zijn precies hetzelfde. Dus er is altijd wel een, ja, een vorm van waarheid in zitten, denk ik. Dat denk ik ook. Maar uh, uh, het was, ja, jij, jij was er niet. Ik heb nog gekeken of jij er was. Maar jij was er niet. Nee, ik was er niet. Of heb ik niet goed gekeken? Nee, nee, nee. nee, nee. nee je hebt inderdaad heel erg goed gekeken. Ja. En, en, uh, en, nou, zoals ik zei, ik had andere bezigheden. Ik was oh, ook niet in staat om, een, uh, om ja, te ondersteunen bij een uitzending. Vond ik heel erg jammer. Weet je wat mijn moeder nog gedaan heeft? Oh, jezus. Ja, mijn moeder heeft ja. een konijntje gevangen. Maar wat ze? Ja, een in? duinkonijn. Het stikte van de konijnen ook. Wist je niet? Nee. Oh ja, bij het circuit heb je heel veel konijntjes rondlopen. Ja. Ook van die snelle jongens. En, maar maar mijn, mijn moeder heeft er eentje gevangen. Niet om dood te maken, maar om in naar huis en neem een hokje. Dat doet dat niet? Nou, ik vind, ik vind het zulke schattige ja. diertje. Ik heb... Ik, dat beestje heb ik meegenomen. Ja. Zit nou in de achtertuin in een hokje. Zo... Harm heeft een hokje voor me getimmerd. Ja, leuk hè mama. Is goed gelukt hè. Ja, is heel goed gelukt. Nou, in ieder geval, dat konijntje zit nou in het hokje. En heb ik hem Max Verstappen genoemd, dat konijntje. Waarom? Nou, om ja, waarom. Ik was op het circuit en nee. daar was Max Verstappen. En Harm heeft Max ontmoet en ik was er wel bij. Ik, mo ik mocht er niet te dichtbij komen van Harm. nee is toch ja. iets van hem dan op dat moment. Ja, dat is Hij wilde zo. in de schijnwerpen staan met Max. Ja. Hij is ook op de foto gegaan, zelfs op de film gegaan. Beetje asociaal vind ik dat. Maar goed, in ieder geval, het is mijn zoon, dus ik laat het maar toe. Blijf toch je kind, hè? Blijf je kind. Ja. Maar ik was meer dat, met dat konijntje bezig. Was zo lief. ja. Mama, en dan moet je straks, en dan heb ik speciaal verzoek voor een plaatje. Kan dat? Ja. De, uh... Van de waterschapse hufel, ken je dat? Ja, Van dat is dus, uh, met die... Garf en kool? Wie? Art Garf Ja, met die wortel. Wat en Garf en kool? Garf en Ik ga eens eventjes... eventjes heet uh, breit ijs heet dat. Breit ijs, ja. Heldere, heldere ijs. Breit ijs. Oh, sorry. Nee, ja, ja. maar dat heet Breit ijs. Dat moet je wel goed uitspreken. Er zijn mm. mensen uit Amerika die ook meeluisteren. luisteren. Als die ijs horen... Ja, inderdaad, dat, dat, dat zeg jij, want nee. het is inderdaad, uh, de luisteren inderdaad mensen uit Amerika mee en, en ze worden gewoon. Ja, dan, dan moet het gewoon redden, dan moet het volgens mij gewoon bright ijs zijn, toch? Bright ijs zijn. Uh, met ogen, uh, heldere oogjes. Ja, toch? ja, ja, ja. Dat is zoiets, hè, toch? Dat is van die waterships dan, nou, met die tekenvullen is dat. Maar je hoeft dat niet meteen te draaien. Als je het niet vinden kan, kan je ook wel even zoeken zo. Maar ja. als je het voor me wil draaien, de uitzending, vind ik het zo, zo lief van je dan. Ja, maar dat is een nummer die. die ja, die, die vind ik gewoon niet. Dat, uh, misschien wordt het dan volgende week. Of weet je wat? We doen het gewoon nu. Een mooie keus van de moeder van, van Harm. Zij heeft wel smaak, hè? Dat, uh... Ik vind dat ze wel smaak heeft. Ik zag er binnenkomen. Ja, ze is, nou, wel, dat ze is nou in de keuken. In de keuken. Er rondo's. In de keuken. Rondoos. Ja. ja. En uh, ze is in het kanen. Dus ze heeft nog meer smaak. Dus het is... Uh, we zijn even verlost van, uh, van Harm en zijn moeder. Want die is eventjes... Uh... Ik, vind het, uh, ja, ik vind het wel even... Ja, nou, verlost. Nou, uh, nee, verlost is niet. Nee, we zijn veel te gezellig dat ze er zijn. Ja, toch? nee, nee. Ja. Ik hoop dat ze morgen van mij wel weer komen eigenlijk. Maar uh, ja, dus uh, ja... Uh, wat ga jij doen in het weekend, willen? Want daar ben ik ook al aan Nou, wat, wat, wat zijn jouw plannen? Zaterdag, dan, dan werk ik alweer. Ik ga, ik, het is, dan uh, je werkt in het weekend? Ja, maar dat is... Maar ja, uh, voor, voor mij werkt dat niet, hoor. Nee, ik heb geprobeerd om het werkbaar te maken, maar uh, nee. Maar jij bent dus werkzaam op de zaterdag, de zondag ook? Uh, zoals het er nu uitziet, niet. Nee. Maar dat kan zomaar veranderen. Want, uh, ja, ik wil zeggen, het is net de Efteling niks is wat het lijkt. En, nee, uh, oké. Okay. En, het is, ja, uh, en, en voor de rest, uh, ik ga genieten van het weer. Ik ben maandag uh, in ieder geval wel vrij. Ja. Ik ben uh, een keer op de, je hebt het weer over die eftelingen. Ja. ja. Ik ben daar een keer in het spookhuis geweest. Oh. Toen dorsten de mensen niet meer naar binnen. Nee, dat vind ik gek. Nee, ik vind het gek. <laughs> nee, het gek. Het is, uh, ja, ik heb ook gehoord dat de, de, de, de deuren dicht timmet. Ja. En uh, ik weet niet of het waar is natuurlijk. Hè? Maar zo vaak kom ik er niet. Maar in, in Amerika bijvoorbeeld, in, in die pretparken van Disney... daar heb je ook spookhuizen. Of spookhuis. Ja. Dan ga je ook in zo'n zo wagentje ga je dan en dan rij je daar doorheen. En zo. Maar dat is, dat is veel uitgebreider en veel echter ook. Want dan zie je echt ook schimmen om, om, om, je, om je wagentje heen lopen. Dan hebben ze met allerlei uh, uh, elektronische trucages. Ja. Doe ja. Doen ze dat tegenwoordig. En dat, is, ja, dat, dat, dat, dat zou ze op de Efteling ook moeten maken. Dat is een tip. Tip voor de tip Efteling. Tip voor de Efteling. Hallo, ik ben ja. er weer. Ja, mijn oh, uh, ja, ja, ja, ja, mama zit toch in de keuken, want die moest nog even wat, te, wat innemen. Een rondo. Een rondo. Ja, een ja. rondo ja. van een het rondo ja. van Thijs van Leer. Ken je dat? Jazeker. Ja, nee. Dat gaan we niet draaien. Gaan we niet draaien. Ik, nee, gaan we niet doen, Willem, want dat vind ik veel te saai. Ja, vind ik ook. Het ik, rondo uh, van Thijs van Leer. De rondes ja. van mijn moeder zijn veel lekkerder. Ja, Hé, hey, luister Willem, wat heb je klaarstaan voor muziek? Oh, luister maar. De Golden Earring. I've just lost somebody. En... Ja, dat is die meneer die ik altijd vroeger inhuurde om de toto in te vullen. Oh ja, Frans Krassenberg. Want Krasseberg, ja, ja. die kraste dan de goede uitslagen, dan woon ik altijd. Ja, hij, ja, was maar waar. Hij. Dat was doet mij in één keer weer denken aan, aan, aan heel vroeger. Toen was ik nog jong, onbedorven en had ik nog pijpenkrullen, zeg maar. Pijpenkrullen? Pijpenkrullen, ja, nee. En toen had ik, had ik dus, uh, hoorde, op de radio hoorde hij dan... Uh, Frits, Frits, nog wat. En uh, die gaf dan altijd een voetbaluitslagen door. En dan hoorde hij altijd van. Een second buur. eagles nul, nul. Ja, weet je nog? Gelijkspel. Gelijkspel. Gelijkspel. Ja, maar dat zei hij nooit, hè? Ja, ik heb één keer, dat zit nu even een serieus verhaal. Want ja, dat nee, is je nou wel eens serieus, serieus zijn, niet maar... ja. ja, ik heb één keer 400 gulden gewonnen. Echt waar? In, in, de, in, de, in de toto. Dus in, daar dat in to had ik dus, ik uh, geloof dat je toen 13 uitslagen. Goed moest voorspellen om de hoofdprijs te hebben. Had ik geloof ik, had ik er 11 of zo. Dus dan had ik de derde prijs, zeg maar. Maar was toen 400 gulden. Ja. Maar dat was toen best een hoop geld. Want dan praat ik over. Uh, begin jaren 60. Ja, dus dat zou wel kunnen. Ja, en 70. Toen, ja, het, het is, ja. Toen was je, ik. Ja, wat zou je zeggen? Nou, ja. wat, wat ik wil zeggen is. wij mochten dus thuis nooit wat zeggen. Hè, als ze een uitslaan, nul, nul. Dat ja. werd dan gezegd. Ja. Maar uh, gelijk zag je het ook op tv. Ja. Toen zag je de uitslag. <laughs> en zei mijn vader altijd: stil allemaal en hij zei, je kan het toch zien? te ja? was, stil allemaal. Ja. Hij geloofde er ook in, als er stil was in de kamer, dat ja. hij dan ja, ja, ja. de ja. toto goed had. Ja. Maar ik, ik was natuurlijk, we praten over begin jaren zes, dat ik was zelf uh, nog, nog minderjarig. Ja, ja. Maar ik was wel elk jaar jarig, hoor. Maar Ik, ik was wel was, was minderjarig minder, minder, dan, minder, ja. minder ja. dan nu. Ik was minderjarig dan nu. Maar luister, uh, en, dus ik, ik had die prijs wel goed voorspeld, zeg maar. Ja. Of ik had die, die, die, die uitslagen goed voorspeld. Maar mijn ouders wonnen natuurlijk die 400 gulden. Jij niet? Nee, nou ja, omdat ik. Oh, je min was, was minderjarig minder, minder, dan anders? Ja, ik was minderjarig, dus. Uh, ja. maar, en, maar, nou ja, wat kreeg ik toen? Ik, op, op mijn kamer nieuwe gordijnen en. Uh, allerlei. Uh, ik, ik, ik heb minstens wel de, wel de helft van dat bedrag mocht ik dan besteden, zeg maar. Ja. En, uh, maar ja, 400 gulden, dat klinkt allemaal zo, zo ielig. maar het was toen best wel. Je kon er best wel aan Ja, dat is zo. Dat is wel, een, ik ben een oom van mij, die heeft ooit een keer 10.000 gulden gevonden, gewonnen. En, ook uh, nog in de gulden tijd. In de gulden tijd. Ja. En uh, wij dachten allemaal, maar hij koopt een nieuwe auto. Ja. Maar uh, dat heb je niet gedaan. Nou, maar dat kon je toen ook niet voor 10.000 10 gulden. Ja, dat nee, maar gewoon... in ieder geval zei hij altijd: als ik een grote prijs vind, dan koop ik een grote auto. Ja. Maar het is geen auto geworden. Wat is het wel geworden? Een nieuwe vriendin. Oh, moet je die ook kopen tegenwoordig? Ja, <laughs> ja. <laughs> hij wel. <laughs>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 Ja, het kleine ja, orkest. Harry Jekkers. Harry Jekkers, ja. Ik, ja. Ben, ik ben wel fan van de man. Ik vind het fantastisch wat hij doet. En de, hij is weer terug, hè? Want hij is een hele tijd uit beeld geweest. Maar... Ja. Ik zag hem, geloof ik, uh, of het, was het nou deze week of vorige week in de Wereldraad door? Ik weer, kwam hier aan. Ik, ja, ik. hij treedt weer op. Dacht ja, je, natuurlijk mag je erbij. Ik dacht, in, in het Haagse uh, Diligentia. Ja, het? ja, klopt. Ja. Dus, uh, ja, ik heb hem ook gezien. Het was leuk, hoor. Ja, het was leuk, ik, hè? Ik, ja, het was heel leuk. Ik, heb, ik zat vooraan. Ik had een vip kaarten Ken je dat? Wat had je? vip kaarten Een VIP-kaart. Een VIP-kaart. Dat ja. is gewoon dat je dus... Dan mag je naar binnen vip en dan mag je voorin ja Dan krijg je ook nog een drankje en een hapje. Ook nog erbij. Ja, het is erbij. Dat en je mag geld. de artiest mag je ontmoeten. Nou, dat is leuk. Dat is hartstikke mooi. En mijn zo. moeder is ook mee geweest. Ja. Oh ja. Ik vond het ook heel leuk om, om Harry Jekkers persoonlijk in, in zijn lijf te zien. Maar ben je nou met Harry over de, over de muur gegaan? Hè? Nou, ik vond het zo gezellig. Want Harry Jekkers, die, die ken ik al van heel jongs af aan. Ik volgde altijd zijn conferences. Ja. Ook dat hij in Gibraltar met die apen was. En ik vond het zo leuk om het om te horen ik, uh, ik zit er eentje heen. verschrikkelijk te blazen hier of die airco die slaat aan. <laughs> ik weet ik weet het niet maar uh... <totstuk> Ja, nee. Weet je, dat jammer. dat is wel een goed jansen ken je Nee. Dat is een hele, hele beroemde man bij ons uit Kennemerland. Oh. Maar die kan ook heel goed imiteren. Want die kan ook heel goed uh, ome Joop nadoen nou, uit de dik van elkaar. Nou, dat, dat doet hij maar lekker thuis. <lacht> nou, nu, ik, ik zou het wel, wel leuk vinden als idee, maar hij is, hij is wel even naar de keuken nou Ach, dus, ja, Dat is jammer, hè? Hé, <lacht> nou, hey, maar ik, uh, ik heb wat onder de knop zitten, uh, trouwens. Wat heb je onder je knop nou, zitten? Voor mij is het telefoon is Suriname. Oh, nou, ik was het keuken keukenhof. ja. Met, met zo'n harm. Ja. ja, gezellig hè ja, mama. Toen hadden wij ook van alles onder de knop zitten. Ik wil het niet weten. Nee. Plaatje. Hallo. Hallo. Hallo, dat Jan. Ja. Dag jong. Dag mama. Dag mama hier. Hallo, hoe is het ermee? Lekker, hoe is het? Prima. Ja? Ja, het gaat hier heel erg goed. Alles goed thuis? Hoe is het met u? Nou, we hebben lekker weer. Papa is wat ziek geweest, maar voor de rest gaan we het wel. Hé, He, wat naar. Nou, er zijn hier ook wat ongelukjes geweest. Nee, hè? Ja, de keuken is afgebrand. Nou ja, goed, dat kan gebeuren. Verder ja. nog iets, nee, hè? Nou, we hebben een feestje gegeven. En toen uh, zijn er wat brandplekken in het, in het tapijt gekomen. Nou ja, dat hebben we pas laten leggen. Ja. Aardig, maar je kan je ook geen maar, maar eens. Het was onze bedoeling niet. Monique? Mama aan de telefoon. Hallo. Hoe is het met u? Goed, hoor lieve schat. Hoe maak je het? Goed. Ja, hoe is het op school? Hele goede cijfers, mam. Ik heb net mijn huiswerk af. Goed zo, wijfie. Dan... Zeg, over het feestje. Was Dan... een opruimen vanmorgen. Ja. En er lagen allemaal blond in de slaapkamers. Hoe kan dat nou? Ja, dat is... Geef, geef me Otto maar even. Ja, dag, dag, lieve dag. Schat. Dag, mam. Oh, ja. dag, dag, moeder. Dag, Otto. Dag, joh. Hoe zit het ermee? Nou, lekker, hoor. Ja. Is alles goed daar? Uh, gaat wel, hoor. Jullie zijn ondeugend geweest, heb ik gehoord, hè? Nou, heeft, ja? heeft, heeft Frans-Jan het al verteld? Frans-Jan heeft het verteld? Nou, dan zal wat voor jullie zwaaien. Zal ja. jullie papa even geven? Ja, oké. Okay. Ja, nou, dag jongens. Dag. Hallo jongens. Hallo vader. Nou jongens, hoe maakt jullie het? Goed. Ja? Ja hoor. Hoe is het op school, auto? Nou, oh, gaat wel. En hoe is het met de auto? Oh, nou die is een beetje stuk. Ah, verdamme. Hij gaat sneeën. Ja, er is een klein ongelukje mee gebeurd. Verdomme auto, daar heb ik je nog zo voor hem aanschuwd. Niet met de panda rijden als het sneeuwt. Ja, maar heb je toch voor je even. Goed. Dag vader. Dag jong. Monique. Ja. Dag vader. Hoe is het met u? Dag broodje, Hoe is het? Met Ja. Ja. Bent u al bruin? Ja. Je vader wordt lekker bruin en helemaal van onderin. En hoe is het met oom Nou dat gaat wel. Wil Kun je even hebben? Ja. Zeg door de goede aan van Jan hè. Ja. Ik zal het doen. Daar. Daar. Dag. Hallo. Ik ben een kwartje goed of niet? Ik ben bij mijn het al ja. Hallo. Hallo, mijn ja? Moniekje. Oma, nou, hoe is het met u? Nou, het is wel lekker hier. Het is goed ja? weer, hè? Ja? Het was beter dan in Holland. Vader is ziek, hè? Vader heeft een beetje van een plant gegeten, wat hij niet lekker vond. Oh. Een soort spinazie, maar toch weer anders en zo. Ik, ik, ik geef Frans-Jan even. Ja, tot ziens, hoor. Dag. Dag, om Roy. Hallo, Frans-Jan. Hoe is het met jou, jongen? Goed, hoor. Het ja? gaat hartstikke goed op, op school ook. Nou, lekker. Ja, ik ga over... Dus. Nou, dat is hartstikke goed. Als jullie allemaal geslaagd zijn, kunnen jullie volgend jaar een panamari kopen. Fijn, Omrooi. Tot ziens hoor, jongens. Oké. Okay. Okay. Dag, Omrooi. Groet aan pap en mam. Ja, doe ik. Dag.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 Could I? Ja, ja die, Neil, die Neil Diamond die heeft ook een voorspellende blik. Dat blijkt nou ook wel weer. He? Want die houdt rekening met het warme weekend. He? zweet Carolien zingt hij dan. He? Ja, ja, dat meisje heb ik daar zo van. Ja, je moet, je moet ook zweten met warm weer. He? Want dan komt het er allemaal uit. Dit is, uh... Dat is wel zo. zo. Hé, uh, hey, uh, uh, uh, je had ook een verzoekje. Een ik had een, uh, op zich al een wonder natuurlijk. Dat, je een verzoekje dat, ik, dat ik een verzoek heb. Ja. Wij worden nooit geschreven ja. of gebeld of aangeschreven of wat dan ook. Nee. En, uh... Maar wat voor verzoekje heb je dan gehad? Een Merkel? Nou, eigenlijk is het wel een merk. Hoor. Want het gaat over een, een, een echtpaar in Zandvoort. En uh, wij mogen geen namen noemen. Dus laten we zeggen anoniempje. Ja. En Albert Jan die zegt, van, ik ben vandaag 34 jaar getrouwd. En mijn oh, oh lang al die leven. Heb je, al je dat le le heb, je, heb je dat ook nog heb je dat klaarstaan? Langs al die leven. Nee, maar je mag het wel even live zingen. Uh, <laughs> misschien wel Harm. Uh, ja. Lang zal ja, ja, die, die, ja, die leven. Lang zal die leven. Lang zal je leven in de glorie. Geldt ook voor zijn vrouw trouwens hoor. Ja, Niet dat mooi. hij alleen nee. maar lang leeft, zijn vrouw ook natuurlijk. Zijn vrouw ook al zou natuurlijk. Anders het hè? geen 58 jaar vol. Nee, dat, en het is een hele. 34 tijd. jaar is al heel lang. Ja, maar ik mis oh, één. Toen ik met jouw vader getrouwd was, Aram. Ja. Ik ben ja, ja. helaas gescheiden. Oh. Ik heb, maar, ik heb 24 jaar volgemaakt. 24 toen jaar? Volg ik een hele rug hoor trouwens. Wasting time, wasting time. Ja. Wees, nou, de, wees het woord, waren dat. Wees het woord... <laughs> nou, maar, aan elkaar toe. Rudy Bennett zong daar ook altijd over. Ja, wees ja. zijn het, het, het Oh, die Ja, het. precies, precies. Ja. Nou, ja. even to the point weer. Want even, nu ga je... Uh, uh, of topic, zoals ze dat zeggen. Uh, ik heb een nummer klaarstaan. Speciaal voor de familie Vos. Of voor Albert-Jan. Albert-Jan en, uh, en mevrouw Albert-Jan. Al nee. Al Albert-Jan en mevrouw Jan-Jan Jan Albert. Ik wens jullie allemaal dat je, dat, je, dat je nog heel lang van elkaar kunt genieten. En volgende en vrijdag iets lekkers bij de koffie is altijd goed. Heel veel gezondheid natuurlijk, toegewenst. Ook namens mijn zoon. Ja, maar kan ik zelf wel doen. Ik kan zelf wel... Uh, Albert-Jan, uh, hartelijk gefeliciteerd, jullie samen. En dat je maar een grote jongen mag worden, nou. jou voor meneer en mevrouw Vos, die vandaag 34 jaar getrouwd zijn. Nou, ik vind het geen wonder dat je het aanslaat, want dat is een lekker nummer, hoor. Want het is dus een heerlijk een nummer, man, ja, ja, ja, ja. Het ja. ja, ja, ja, ja, ja. is ja, geen ja, ja. Merikol, maar toch wel ook, ja, wel weer een merikom. Dus ja, het is want Albert-Jan Albert is niet makkelijk, hoor. Die is niet in makkelijk, de omgang. hè. Het is op zich ook al een wonder, natuurlijk. Het is dus op zich is dat ook dat al, een al een wonder, ja. wonder. Maar, uh, leuk, Albert-Jan, dat je het hebt aangevraagd, en uh, ja, ik, wij menen dat, we maken wel gekheid, maar we menen natuurlijk wat we zeggen, dat, uh, dat we jou en jouw vrouw natuurlijk het allerbeste toewensen voor een uh, uh, uh, now and forever, toch? Een en and, for now and now En Vooral ja. gezondheid. Ik moet straks weer naar Driejaars Westerveld. Nou, als ik dat roep, dan uh, dat is echt ja. serieus. Ja. Dan weet je wel hoe laat het is. Er zijn ook heel veel mensen uh, om ons heen die uh, niet de gezondheid genieten die ze zouden willen. En ik heb nou zelf weer iemand die uh, daar was ik vorige week nog op bezoeken En die had die nare ziekte die we allemaal kennen. En waar steeds meer mensen aan ten onder gaan. En. Uh, ja, hij, hij is best nog jong. Tenminste, nog geen 70, dus dan ben je nog jong. Ja. En, en, en, en uh, ja. ik vind, ik vind hij, uh, is, hij is er nu niet meer. Dus ik, een rotklus straks. Uh, ja. ja, weet dat ja. is live. Dat hoort erbij. Het hoort er allemaal bij. Ja. En zo uh, ja. blijven wij allemaal onderweg, zeg ik maar. Ja. Onderweg naar morgen? Nee, nee, nee. oh Onderweg alweer. Onderweg alweer? Ja. He gave us turning handouts down to keep his pockets clean. All his goods are sold again. His word is good as gold again. says if you see Jean now, ask her please to pity me. een hopherrie van de uh, Manfred Mans Earth Band. Davies van ik heb Eigenlijk heb ik even stiekem gedraaid voor, uh, ja, voor Sharon natuurlijk. Waarom? Vertel. Nou moet ik het weten ook. Hè? Van, van de week zag ik op Smoelenboek, uh, smoele boek, op gezichten gezichtenboek, zag ik, uh, zag ik weer een berichtje voor jou. En, uh, dit, dit is hem. Je hebt hem nou in beeld. Ik heb hem nou in beeld. Ja, daar heb je me. Dat, dat ging over een blauwe uh, een reiger. Een blauwe reiger. Een blauwe reiger. Het is eigenlijk een zilverreiger. Als ik er zo kijk ja, ja. Het is een, eigenlijk is het een combinatie van twee beesten, want het is een reiger met een kater ja, ze, Kijk, no maar goed. Ze, ze noemen het een blauwe reiger maar, maar hij is grijzig, grijzig grijzig blauw, blauw grijs blauw grijs, ja, ja. maar goed die, die, die, die zag ik zo op Facebook en je had er weer keurig netjes een foto van gemaakt en uh, ja, David on the road again en ja, dan word ik daardoor geïnspireerd want dan beginnen mij de radetjes te draaien en dan denk ik, hey David on the road again en dan vind ik het leuk, daar plaats ik een berichtje en dan krijg je in één keer een uiteenzetting van, uh, van de songtekst. Dat, uh, dat Davy zelfs niet meer thuis komt naast. Nou, Dat vind ik hartstikke leuk. en, uh, ja, en ook, ja, dus oh, vandaan, elke, ook elke keer verschillende kleren aan heb. Dus kan wel een blauwe reijer zijn. dat niet naar nou mijn grijs pak heb aangetrokken. Ja, dat kan het. Voordat je weet, is het de pengvogel. Ja, helemaal. Hey, uh, uh, Willem. Ja. Uh, uh, heb jij zo uh, op de valreep nog uh, een goed advies voor de luisteraars die het weekend ingaan met de, de, dat extreme warme weer? Dat je zegt van nou, dan moet je dit of dan moet je dat doen en dan is het uit te houden. Ja. Heb je zo'n advies? Oh, daar moet ik ook antwoord op geven. Ik dacht, nee, want kijk, dan, nu is die vraag twee jaar. Ik wil dat, vraagt, vraag, dat, dat ja. wel doen. Wat nou, doe, hoor, doe dat jij je, dat hem, je, uh, Nou, ja. je moet gewoon eh, je moet luchtige kleding aantrekken. Luchtige ja, luchtige kleding. Mm -hmm. Want dat doe ik ook. Want ik heb gewoon alleen maar een shirtje aan, zeg ja, maar. Ja, ik zie je. Trek de volgende keer wel een box aan. Maar dan ook over. nog een shirtje zonder mouwen natuurlijk. nog Als je niet mouwen, dat is alleen maar extra warmte. Yeah. En, maar ja. En ik, ja, ik heb het sowieso altijd warm. weet je hoe dat komt? Hoe komt dat? Ik heb okay, altijd heel veel warmte van mijn moeder. Oh. oh, dankjewel, lieve jongen, dat je dat nou zegt. Ik vind het zo lief van je dat je dat nou zegt. Want ik geef ook een hele warmte. Ik kunnen, jullie al, niet, ik kunnen, aan jullie... kunnen jullie niet gaan samenwonen of zo? Nee, Willem, ja. ik wil ook heel veel warmte aan jou ja. geven. Dat ik, dat, ik gewoon, dat ik gewoon de warmte van nou, wat in als me geef. Ik... Mag ik, over ik daar iets jou, op zeggen? Over over jouw mag ik daar iets op zeggen? Want, want ik voel Ach, nu nou. van, die, van die natte bolletjes in mijn ogen. Zal dat verdriet zijn dat ik er niet werd of zo, hè? Ja. Willem ja. laat, laat mij je warmte geven. Ik, eh, ik draai me gauw een stukje muziek aan. Dan loopt het helemaal naar de klauwen hier. Ja, oh, maar wees nou rustig. Nou, ja, maar moeder gaat alles over de, over de top hoor. Nou. En, gaat, ze gaat soms, over de top. soms, soms, soms. <laughs> En dat is de Hurt met uh, ja, From the Underworld. Allemaal van die lekkere, van die lekkere jaren zestig muziek. Waarvan je zegt, van, nou, dat is tijdloos geschreven. En heel vaak is dat ook zo natuurlijk. Tijdloos geschreven? Ja, mooi gezegd hè. dan oh, ik, ik, nou ben, nou ben ik een beetje ongeveer. Ja, dat je wel allemaal. Heel ja, af en toe, dan kan ik mezelf wel eens <lacht> ontsaden in een letterloze mompelaar. En... en... Hé, hey, ja. ja. Uh, wat dacht ik nou net ook weer aan? Nou, zal we iets funtig zijn. Hè? Nee, nee, oh, nee, nee, nou, nee, nou nee, nee. Waarom nou weer? Nee, dat betekent bij ons iets leuks. Oh, ja. <lacht> ja, ja, ja, ja. Ja, je herstelt je op wonderbaarlijke wijze. Ja, jongen, het kost een paar cent, maar dan heb je ook wat. Ja. <lacht> ja. Uh, nou, ik, ik, even, ik, ik had net nog iets, maar goed, ik moet even nadenken wat het ook alweer was. Maakt niet Je hebt mij even van mijn po afgebracht, van mijn apropos. Van je, van, je, van je po afgebracht. Van mijn apropos. Zal ik maar een stukje muziek draaien? Dan? Ja, doe het maar even. Is dat ja. België? Wie? Iets uit België? Ja, als het maar niet het goede doel is. Nou, met Walters Collection uh, komen we weer op tien voor twaalf. naar nou tien minuutjes te gaan, En we het er al weer op zitten voor deze dag. Van, het gaat uh, verschrikkelijk hard voorbij. Uh, zoals elke keer weer, Willem. En, ja, waar ligt uh, er dan? Ja, ligt ja, er dan? Ja, het, gewoon, ah, gezelligheid kent geen tijd. Weet je, ken je de Nederlandse spreekwoorden niet? Hoge bomen vangen, vallen veel wind. Ja, nee. Het al e is de leugen nog zo snel, ja. de conducteur staat op de tram. Toch? Ja, ja. Noemen ze een kleur onder de tien. Een kleur onder de tien? Ja. Eh, uh, geel. Een pingpongblokje. Ah, lag <laughs> niet voor de hand natuurlijk. Ja, nou ja goed, we hebben nog tien minuutjes te gaan. We kunnen nog wel een paar nummertjes draaien. Misschien heb jij nog iets dat, dat je zegt van nou... Ik heb nog wel iets te vertellen over uh, wat, wat, wat jij gaat doen voor het weekend. Nou, ik heb, ik heb, ja, ik heb ja, eerst een rotklus vanmiddag. Heb, daar ja. heb ik net iets over. Daar ga ik nou niet over meer over praten. Want we moeten een beetje gezelligheid blijven in onze uitzending. Zeker. Uh, maar, uh, wat ga ik nog meer doen? Ja, ik ga ook van het mooie weer genieten. Ja. Ik, ik hou natuurlijk van fotograferen, dus en ik heb ook nog een paar opdrachten. Doe je heen... nog steeds een uh, naaktfotografie? Of, uh, ook, ook, ook, Of trek je tegenwoordig een broek aan? Nee, nee, nee. <laughs> ja, nee, ik, ik doe een naaktfotografie. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Blote konijnen, blote herten. Ja, ja. Uh, blote blote libellens. Eh... Uh, nou, libella staat niet veel bloot in, hè? Ze met de Playboy, nou, de, Ja, dan leer je eigenlijk dan moet je meer dan hem of zo, of, nee, uh, maar giet hebben. Nee, maar als ik dan wel eens... Ken jij Pannenland? Ken je dat? Zeg je dat iets? Pannenland? Ik heb er wel eens van gehoord, Dat is dan van BK? Nee, Pannenland, dat is in de Vogelenzang, daar is de ingang... en dat is het, eigenlijk het, het gebied van de, de waterleiding Duinen. Oh, daar en begint dat, het? En dat heet, okay. pan, dat heet ja. Pannenland ja. en daar kun je prachtige opnames maken... Uh, ook van libelles. Ja. En dan niet van die hele kleine jongens, maar echt van die grote libelles. Met ja. de meest mooie kleuren, want de natuur is heel mooi. Ja. Hou jij van de natuur, Willem? Dat, wat, wat van je ik, weet. Hou, ik hou bijzonder van de natuur. Ik ben er ook heel erg Of Hou van. je alleen maar van een nat uur? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik hou niet dat van is, in de dat regen. Is lopen. Nee. Vrijdagmiddag in de namiddag, een ja. nat uur. Ja. Nee, dat snap ik. Nee, nee, nee. Nee, uh, nee, want, nee. Want, want. Ik hou niet van in de regen lopen. En, uh, ja, ja, we dat, krijgen geen regen. Maar, uh, een onweersbuien af en toe, maar dat zal in het zuiden zijn. Ja, dus ja, ja, ja. Wij ja, houden ja, ja, ja. het wel. Nee, maar ik, ja, ik. Ik hou erg van, van fotograferen, dat weet je inmiddels, maar ook van fotograferen in de natuur. Ja. En van de week ook nog wel eventjes hier in woensdagavond had ik een uitzending hier gedaan. Ja. Met allemaal ballads. Okay. Easy listening. Music. Oh, uh, Lee Ballads. Lee Ballads. Lee Ballads, ja. <laughs> ja. En toen reed ik naar huis en toen was net, had die zon, je had weer zo'n bijzondere uh, kleur. Ik heb, ik heb de foto's gezien. Ja, ik, uh, die zon was rood in plaats van geel. Ja. Dus, dus, en dat gaf ook een heel apart effect over de zee heen. Ja. Dus ja, wat doe ik dan? Ik, had, ik heb altijd mijn camera mee, want die ligt er achterin, zeg maar, en dan ook, oh, dat moet ik niet zeggen, want dan breken ze mijn auto. Nee, op. dat niet. Nee, maar hij, ieder... hij heeft een Kia met een kenteken. <laughs> Maar in elk geval, dan, dan, dan uh, uh, ga ik zo uh, dadelijk af naar het strand. En dan, ja. uh, dan, in dit geval niet, omdat ik natuurlijk last van hielsporen heb. En dan kan je niet zo makkelijk lopen. Nee. Maar ik ben op de boulevard gaan staan. En ik heb gewoon over de zee wat foto's genomen. Dat was weer prachtig. Ik, ik heb ze de, gezien. De, en, uh, deze, deze wederom wederom, wederom ja. weer schitterend. Ja. Ja. Dus nou, dat ga ik dus in het weekend doen. En uh, dan neem ik mijn vriendin mee. Die vindt het ook leuk. En die, uh, dan gaan we gewoon, uh, maken we een leuk toertje. Ja. kiezen we zo'n amwb route uit... Uh, en dan, uh, uh, ja, dan kom je langs de uh, rustige en de mooiste plekjes in Nederland. Want Nederland, dat, dat weten de meeste mensen wel, want er was meer verteld in de media. Dat eigenlijk Nederland zoveel mooie. Uh, plaatsen, locaties heeft, om, uh, die de moeite waard uh, zijn om, om te bezoeken. En dat, dat doe ik elk weekend. Uh, ik ga, uh, de meeste weekenden ga ik, zoek ik wel een plekje uit en dan ga ik daar eens kijken. En, uh, sommige plekken ben ik, ondanks het feit dat ik al bijna 72, uh, nee 71 herstel, 71 jaar op de aardbol rondloop. Ja, ben ik nog nooit geweest in Hoe ben jij Nederland. dat? Ja, dat ben ik. Ja, ja, ja, ja helaas. Ja. Ja. Ja, nou, ja, niet helaas. Nee, nee, nee, ik ben er blij om. Oude, oude, uh... oude bokken, oude duif. Hè? Een oude duif lijkt er meer op, ja. Ik heb, ja. Ik heb eens in mijn agenda gekeken hoeveel vlieguren ik al heb. Nou, dat is niet te tellen. Dat is echt ongelooflijk. <laughs> Hé, hey, we moeten... We doen maar gewoon een muziekje. Ik zet een muziekje op. En we gaan straks natuurlijk luisteren naar het sportprogramma van Henny Rukert. Ja, na twaalf uur. Uh, met zijn gast Matthijs Meulman, heb ik begrepen. En, en dan gaan en... we weer alles horen over sport in de... In de buurt, en uh, Ruud gaat zorgen dat het allemaal uh, in de lucht komt. Hè? Dus dat, uh, dat de uitzending weer te horen is. Helemaal goed. Dus, dus nou, het komt er helemaal goed. Ik en zei: Give me back all the animals and birds. Ze werden spoiled. Met het uh, heerlijke geluid van... Uh, Langstaat ze leven in de Unit Gloria was dit, toch? In de Unit Gloria. Ja, maar en, dat, de, dat was, was, was Robert, uh, maar dat wisten we al lang, toch? Ja, dat is inderdaad wel weer zo. Je, we gaan richting het einde, man. Ja. Dat is het einde. Dat doet de deur dicht. Dat doet de deur dicht. Dat doet de deur dicht. Ja. Gaan we volgende week... Uh, is het Vrijdag. Een... Ja, ja, ja. Oké, ja. We kunnen helaas niet uh, elk weekend hier zijn luisteren. Want uh, ja, ik zelf heb hele drukke werkzaamheden met fotograferen enzovoort. En uh, opdrachten van de gemeente. Nou uh, ja. Nah, nah. Beetje ja. heksisch allemaal. En om ook ruzie met mijn vriendin te krijgen, uh, moet ik het af en toe een beetje, beetje, beetje indammen... beetje mijn nou, activiteiten. Nou. Oh, ik <laughs> ben nauwelijks meer thuis. Hè. Ben nauwelijks dat, meer thuis. Dat, dat verwijt krijg je dan natuurlijk. En, uh, ja. Nou, goed. Ja, nee, ja, dat vind ik ook. Jij bent zelden thuis, want dan kom ik zou ik wel eens weer bij er Hij staat er nou naast. Ik zou wel weer wat, wat willen beatelen en zo. Gewoon lekker spelen met het bandje. Ja, maar weet je wat het is? Al die muzikanten die allemaal jammen op het ogenblik. In de horecabedrijfjes. Oh, zijn die er ook eentje nee, maar nee, Nee, nee. Maar die verpesten het een beetje voor ons. Want die, die, die zitten er allemaal gratis te spelen en zo. Oh ja. Uh, ja. En, en, uh... Maar kwaliteit zegt ook wat. Hè? Dat, dat, ja, dat, nee, dat bedoel ik. Ja, maar ja. Nou ja. ja, goed, in ieder geval tijdens de, de feestweek in Beverwijk... Dan spelen we meestal in, in, in Camille in, in, uh, in Beverwijk. en uh, ja. Dan zal het wel weer goed komen. Dat denk ik ook. Met ook. de Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band enzovoort. Ja ja, ja, ja, ja, ja. We houden het in de gaten. We houden het in de gaten. Nou, Henny, Henny uh, ja, zit, zit de televisie alweer ja, aan. Hij, ja, hij kan het weer niet zonder nee, televisie. Ja, thuis geen tv. Ongelooflijk natuurlijk. Nou, nou, nou, nou. Ik ga je vriendelijk bedanken weer voor deze week. Waarvoor? Nou, we zijn er alweer. Over zijn we er alweer? Ja, ik enige wat ik nog kan zeggen dat is dag. Je hoeft mij niet te bedanken hoor, Willem. Niet. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks maar meer. TFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.